11 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Chinese ziekenhuizen zeggen dat ze het aantal gewonden niet meer kunnen tellen. na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er zeker zeven doden en honderden gewonden. Ook worden brandweermannen vermist. De ontploffingen deden zich voor in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosies brak een grote brand uit. Ook zijn bruggen en metrotunnels in de omgeving ingestort. Er zijn berichten dat er veel slachtoffers zijn onder de hulpdiensten die na de eerste explosie aankwamen. Een groot gebied rondom het industriegebied is afgesloten. Xinjiang is de vierde stad van China. Er wonen ruim 14 miljoen mensen. De man die ervan verdacht wordt dat hij in een IKEA-vestiging... in de buurt van Stockholm twee mensen heeft doodgestoken... blijkt een uitgeprocedeerde asielzoeker. Hij zou binnenkort worden uitgezet. De 35-jarige man uit Eritrea is de hoofdverdachte... maar er zit ook nog een andere asielzoeker vast. Bij de steekpartij in de IKEA werden een 55 jarige vrouw en haar zoon gedood. Voor zover bekend kenden de slachtoffers en de verdachten elkaar niet. De politie heeft nog geen idee wat het motief voor de steekpartij was. De werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn gaan gewoon door als installatiebedrijf Imtech failliet gaat. Het werk wordt dan gedaan door Visser en Smitbouw, een dochter van bouwbedrijf Volker Wessels. Imtech werkt al jaren samen met Visser en Smitbouw aan de Noord-Zuidlijn. Beide bedrijven zijn contractueel verplicht het werk voor te zetten als een van de partijen failliet gaat. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior. Groningen speelde thuis 1-1 gelijk tegen Twente en ook Pax Wolle tegen Cambuur eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Dan nog het weer: vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen zomers en tropisch warm. Het wordt maximaal 30 graden. Wel is er tegen de avond kans op een regen of onweersbui. En dit, dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort een zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1103. We gaan weer beginnen, vijftien werkjes te gaan. De eerste is uh, een nieuwe CD, een nieuwe artiest ook. Tina Malia, Bridge to Valaba, Vala zoiets. God, u weet wat het is, even googelen. En de tweede is uh, van Doe Ya hang, Time and Tides. Nou, uh, ik weet niet hoe het er helemaal gaat klinken, maar uh, wel lekker denk ik. Ik wens je heel veel luisterplezier. Some ZANG EN Sila muri, sila muri baba sila muri le, sila muri baba sila muri. Kilijata magambi sara kumba, kumbi talatini